beetje Blackmail, een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Roderick Wilkinson. Bewerking: Josephine Soer. Regie: Meindert de Goede. Eerste deel. Zoek je iemand. Ja, een man die de adjutant heet. Ik kom van Templeton. Ben je alleen? Ja. En als je dat niet bent, vader, dan heb je zeker geen aardigheid meer in het leven. Vooruit, hier de trap op. Heb je het uh, bij je? Ja. Wie heeft je gestuurd? Heb ik al gezegd. Zeg het dan nog maar een keertje. Templeton. Hier is hij. Hij komt van Templeton. Kom binnen. Oké, okay, geef op. Oh, dat vergat ik bijna. Meneer Templeton zei dat ik iets in ontvangst moest nemen. Eerst het geld. Eerst het document. Jij doet vervelend, Maat. Kom op met dat geld. Barney, hou zijn handen vast. ik Wil dat document zien? u een ongeluk gehad. Bent u gevallen of zo? Uh, welk gedeelte van Glasgow is dit hier? Oh, uh, we zijn hier vlak bij de rivier, Zuidoost. Dit is Calgary Street. Oké. Okay. Uh, kunt u mijn naar uh, Armitage thuis brengen? Armitage? Dat is de kant van Light op, is het niet? Ja. Oké. Okay. Zal ik u helpen instappen? Uh, nee, bedankt. Het gaat wel. Ik heb in ieder geval begrepen dat ik een kapot gezicht heb en een enorme buil op mijn kop. Het is een stel misdadigers. Maar dan nou wel een gloednieuw soort. De omgekeerde inbraak. In plaats van weer met een safe te kraken, laat je met geld gewoon brengen. Onder boers. Ja. Onbeschoft natuurlijk, maar wel effectief. Ze hebben je aan de andere kant van de stad uit de noorden gegooid, denk ik. Het spijt me, meneer Templeton. Zo'n afgang is voor geen enkele privé detective een van goede zaak. Maar ik kan niet hier blijven om te zien hoe dit afloopt. Morgen om 9.30 uur 30 gaat er een vliegtuig naar Londen. Zo, en wat doen we met je honorarium? Oh, laat u maar zitten? No Q no P. Dat hoort bij de service. Als blijkt dat ik een schedel basisfactuur heb opgelopen, dan stuur ik de rekening van het soldeerwerk wel. Ik vind dit heel vervelend allemaal, Daley. Ik zal nu wel naar de politie toe moeten. U krijgt daar waarschijnlijk meer service dan ik u geboden heb. Jou treft geen schuld. Lemmeren had beter op moeten passen. Ik verbaas me er een beetje over. Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Vorige week zaterdag... ...omstreeks middernacht... ...kreeg ik een telefoontje. Met wie spreek ik? Dat doet er niet toe, meneer Templeton. Ik bel u over uw zoon Ian. Hoezo? Ik neem aan dat u de avondkranten gelezen hebt. Ja, Wat moet het allemaal... Bent u journalist? Nee, ik ben geen journalist, meneer Templeton. Ik weet niet of u het gelezen hebt... ...maar er staat vanavond een aardig artikeltje in de krant... ...over de Schotse Republikeinen. Oh. Jazeker. Oh. hebt u het gezien? Ja, ik heb het gezien. En? Daar staat in dat de politie van Edinburgh... ...een arsenaal van vuurwapens en zelfgemaakte bommen heeft ontdekt... ...van de Schotse Republikeinen. Ja nou en? Wat heb ik daarmee te maken, of mijn zoon? En meneer Templeton, doe nou niet zo naïef toe... De politie van Glasgow en Edinburgh zijn er momenteel allemaal op uit... ...om die lievertjes te pakken, van wie dat arsenaal is. En die overal in het land met bommen smijten en er vrolijk op los schieten. Heb je dat niet gelezen? Of leest u geen kranten? Jawel, ik heb erover gelezen. U hebt erover gelezen. Heel goed. Nou, ik kan u wel vertellen, meneer Templeton... ...dat de politie op grote schaal is begonnen in Glasgow. Dat kunt u rustig van mij aannemen. Ik heb dat uit betrouwbare bron. Wat heb ik daarmee te maken? Wie bent u eigenlijk? Ik zal u eens vertellen wat u ermee te maken hebt. Uw zoon zit in die Republikeinse organisatie. Onzin. Volkomen onzin. Dat is geen onzin, meneer Templeton. Hij is lid geworden van die Republikeinse organisatie toen hij op de universiteit zat. Ach, wie wordt er geen lid van een of andere linkse organisatie als hij op de universiteit zit? Wat wilt u toch? Mijn zoon is geen bommengooier. Dat zeg ik ook niet. Maar hij is wel lid geworden van de Schotse Republikeinen. En wat nog belangrijker is, meneer Templeton... ...hij heeft een document van toetreding ondertekend... Hebt u dat papier ooit gezien, meneer Templeton? Nee. En het kan me geen steek schelen ook. Dat komt nog wel. In dat getekende document namelijk zweert de recruut dat hij alles zal doen om van Schotland een republiek te maken. Wat hij niet zweert is dat hij de Britse koninklijke familie zal uitmoorden. Maar dat blijkt niet eens zo erg duidelijk. De tekst op dat stuk papier is opruiend en landverraderlijk. Elke paragraaf is voldoende om iemand voor de rechter te slepen. Zelfs wanneer de politie helemaal geen actie onderneemt. En wat dan nog? Wat heeft dit te betekenen? Ach, u moet niet zoveel domme vragen stellen, meneer Templeton. Wij zijn namelijk in het bezit van dat document. Nee. Hey. wie zijn wij? De Republikeinen. Oh. En wie bent u? Ik ben officier van die beweging. Nou, meneer, weet ik veel. Dan weet ik nu één beweging die u maken kan... en dat is de haak op de telefoon leggen. Anders bel ik de politie. Ach, de politie? Maar... Ik stond net op het punt om zelf iets naar de politie te sturen. De schriftelijke eetsaflegging van uw zoon. En ik weet wel zeker dat ze geïnteresseerd zijn in naam en adres... ...want dan hebben ze iemand bij de kop die de moeite loont. De zoon van een zeer welgesteld man. Ja, toch? En ik moet u ook zeggen dat een van de dagbladen... ...maar op mijn kop zit te zeuren. Heel discreet overigens om de primeur van de eerste arrestatie. Waar ben je mee bezig? Afpersing? Precies, meneer Templeton. Afpersing. De partij zit wat kort bij kas en dit is de manier om wat geld bij elkaar te krijgen. Begrijp het? Daar ben ik blij om. Nou, wat wilt u? Wilt u betalen voor dit document of geeft u me een aardig voorbeeld van een sensationele arrestatie... ten behoeve van mijn verdere telefoontjes? Wat wilt u voor dit... papier? 500 pond. En als ik zeg, barst mij. Prima. Ik heb al gezegd dat ik wat sensatie goed kan gebruiken om mijn campagne te starten. Uw zoon of het kind van een ander, dat maakt me niks uit. Hoe krijg ik dat document in handen? 500 pond betalen, heel simpel. Hoe? U gaat naar de hoek van Wendy Street en Coker's Lane, even voorbij de brug over het kanaal. Morgenavond 10 uur vijftien. Wacht daar en iemand zal u vragen wat u zoekt. U zegt dan: "De adjutant heeft mij besteld." De adjutant heeft mij besteld. Dus u besloot om te betalen. Ja. Hij vond het goed dat ik iemand anders zou sturen. Toen heb ik Lemmeren gebeld en die wist dat u in de stad was... en gaf me de raad contact met u op te nemen voor u weer naar Londen ging. Ja, maar dat u de politie niet gebeld heeft. Ik durfde het risico niet te nemen. Nou ja, meer voor u dan voor mij. En hier? Wat vond hij ervan? Die zijn natuurlijk hetzelfde als u. De politie bellen en lak hebben aan de gevolgen. Natuurlijk heb ik dat document getekend. We zaten toen met een heel stellende beweging. Papa, ik geloof niet... Eert, even wachten. Laten we objectief zijn. Ik ben een zakenman. En ik wil dit een ogenblik praktisch bezien. Vertel me, zelfs de politie dat papier in handen krijgt. Zouden ze dan stappen ondernemen? Ik was nog jonger toen ik dat tekende. Geef antwoord op mijn vraag. Zouden ze stappen ondernemen? Tja, ik moet toegeven dat die republikeinse zaak vandaag de dag wel heel wat anders is. Ondernemen ze stappen? Ik denk het wel, ja. Ja, ik ook. Die beweging is geen grapje meer. Er zijn te veel bommen en schietpartijen geweest. Het publiek eist arrestaties. Sinds die zaak aan het rollen is, hebben zowel twaalf mensen de dood gevonden. Ze zijn vogelvrij verklaard, ja, Niet de hele beweging. Ik weet wel dat er een paar arrestatiebevelen zijn gegeven, maar ik geloof niet dat die bommengooiers Republikeinen zijn. Daar gaat het niet om. ...jouw naam staat onder een beëdigde verklaring... ...waarin jij op je neemt om wapens te gebruiken en geweld te plegen voor de Republikeinse Beweging. Dat is voor de politie meer dan genoeg. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, het is me wel 500 pond waard om rust te krijgen. Ik ga nu Lemmeren bellen. En toen kwam Charlie op de proppen en daarna ik. Nou, ik vind het nog steeds jammer dat u hebt toegestemd om te betalen... Om een idee te krijgen van de ernst van al het geweld dat er heerst... ...moet je in Schotland wonen. Het is een heksenjacht. Al was er maar de helft van waar van wat hij zei... ...dan nog zou mijn familie maanden in een kwade reuk staan. Ik kan me dat niet permitteren. U zit in de whisky business, hè? Ja. Distillateur en blender. Ian wilde het geld zelf gaan brengen, maar dat heb ik geweigerd. Ik wou die zaak... Uh... Professioneel gedaan hebben. Professioneel, ja. En dat was dan dat. En ik heb u in de steek gelaten. Nou, ik geloof eerder dat ik u in de steek heb gelaten. Ze waren kennelijk helemaal niet van plan om het papier uit handen te geven. Het ziet er allemaal niet zo best uit, meneer Templeton. Hebt u zorgen om het geld? Die vijfhonderd pond. Niet zo erg. Ik maak me alleen zorgen omdat ze verder van plan zijn. Het spijt me dat ik niet hier kan blijven om daarachter te komen. Nou ja, maar contact met Lamoran... Hij is een goede advocaat. En luister naar zijn raad. Ga een volgende keer naar de politie. En laat u mij daar verder maar buiten. We zouden toch niks kunnen bewijzen. Daarom hebben ze mij ook uit het huis gesleept en ergens anders gedumpt. Is uw zoon vanavond thuis? Nee, hij gaat naar de Schouwburg met een vriend. Als hij thuis komt, heb ik in elk geval één troost voor hem. Die man die gebeld heeft, was geen Schotse republikein. Daar ben ik zeker van. Ik ook. Ik moet u in ieder geval bedanken voor één ding. Mijn vroeg? Dat u me dan niet van het verdacht... dat ik die 500 pond achterover gedrukt heb. Geen haar op mijn hoofd. Park 8469. U spreekt met de GEB. Kan ik uw te komen controleren? Ken, waar zit je? In een tochtige telefooncel op de hoek van LFL Road. In Glasgow? Maar je bent... Ja, ik weet het. We hebben net vijf uur geleden dag tegen elkaar gezegd. Maar wat is er dan gebeurd? Heb je niet die weer teruggenomen? Nee. Waarom niet? Dat is een heel verhaal. Weet je horen? Jij pakt een taxi en je komt als de bliksem hier naartoe. Ik zit met mijn bloknoot in de aanslag. Ik kom. Maar dit is niet voor de krant. Kom nou maar, dat maak ik wel uit. Was het? Zeg, was Temple een nijdig op je? Niet op mij. Hij begreep heel goed dat hij en Lammeren mij hadden opgeknapt met een rotklus. Hm. Ik heb de koffie gezet. Wil je een kop? Ja, graag. Maar, jij in je housecoat, koffie en een vlammend haardvuur <laughs> om middernacht. Maar, zo moest het leven nog altijd zijn. Nou, ik weet niet of mijn hospitaar daarmee eens is. Heb jij die sleutels nog? Ja, nog wel. Morgen breng ik ze terug naar die autoverhuur, zoals je me gezegd hebt. Ik heb die auto nog nodig. Wanneer? Zometeen, als ik mijn koffie op heb. Nu nog? Waar moet je naartoe? Naar Korkersleen. Terug naar dat huis? Ja. Ja, maar waarom? Je hebt er toch gezegd dat je niets meer voor hem kon doen? Jawel, dat heb ik tegen Tempelten gezegd en zo dacht ik er ook over. Maar die bult op mijn hoofd doet verrekte pijn... Maar waarom wil je daar terug? Jij hebt weinig inzicht in de menselijke aard. En dat voor een redactrice van een dagblad afdeling misdrijven. <laughs> Jij bedoelt, het is niet alleen je hoofd dat pijn doet. Hm? Je begint er iets van te begrijpen. <laughs> het is de eerste keer sinds een lange tijd dat ik plat op mijn bek ben gegaan. Zodoende. Ik vind het best. Wanneer gaan we? We? Ja. Chill, doe niet zo mal. Geef me die sleutel nog maar. De auto staat in het straatje achter dit gebouw. Jij wacht daarop me terwijl ik me aanklik. Oké, okay, kom op met die sleutel. Oh nee, Kennedy, Jij wacht bij de auto en ik kom met de sleutel. Jill, eigenlijk kan ik je bij zo'n klus helemaal niet gebruiken. Dat zei je verleden jaar ook met die whisky-spendel. Je hebt hier niets aan. Jij niet, je baas niet en je krant ook niet. Als Dick Lennon hier was, zou je dat dan ook zeggen? Jill, ga lekker slapen. Het is al laat. Geef mij die sleutel dan maar drie hebben vanavond de vloer met Ik ga alleen terug om wat rond te kijken, meer niet. Nou moet jij eens even heel goed naar me luisteren, Kennedeli. Ik ben geen drie jaar Dick Lennon's secretaresse geweest... ...om nu niet haar fijn aan te voelen dat hier kopij in zit. Maar je kunt het niet gebruiken. En Dick ook niet. Dat probeer ik je al de hele tijd uit te leggen. Nee, nu niet, dat weet ik ook wel. Maar dit is iets. Ik ruik het. Ik wil erbij zijn vanaf het allereerste begin. Kleek je dan maar aan. Ik wacht op je bij de auto. Oké, okay, daar gaan we. Zeg, die zoon Ian Templeton. Heb je die ontmoet? Nee, jammer genoeg niet. Moet een prima jongen zijn. Geloof jij dat die drie werkelijk republikeinen waren? Nee, ik geloof dat dat gewone misdadigers waren die gebruik maken van de situatie. Het is vandaag de dag geen lolletje om in de Republikeinse beweging te zitten. De politie is erg op zijn gebeten. Ha. Geen wonder dat Templeton geen zin had in een schandaal. Maar als het misdadigers zijn, hoe wisten ze dan af van dat document? Iemand moet geweten hebben dat Ian dat twee jaar geleden ondertekend heeft. En dat de oude Templeton de 500 pond voorover zou hebben. Toch geloof ik nooit dat het de bedoeling was om jou buitenwesten te slaan. Er moet een soort paniek bij ze zijn uitgebroken. Jij bent een slim kindje. Misschien alles in de gaten dat ik een privé was. Hier is het. Hier? Oeh. Het lijkt wel Tantes Inferno. En regenen doet het ook. Het is hier om de hoek. Wat moet ik doen? Jij blijft keurig in de auto zitten, schat. Jij, opwindend. Achter het stuur en het andere portier open. Als je dan snelle voetjes hoort op het natte plaveisel, dan ben ik dat. Jij start de motor en wegwezen. Maar waarom? Ik wil met je mee. Joe, ik krijg de pesting. Nog één keer en ik ben je terug naar je kamer. Doe wat ik zeg. oké, ah, oké. Okay, okay. hier open. Wie heb je daar? Wacht, ik help je. Houd ja. hem zo naar binnen. Ja. Pas, pas op zijn hoofd. Zet hem het overeind. Doe mijn jas achter zijn hoofd. Hij is bewustloos. Ga achterin zitten en hou hem Kijk, ik heb hem. God, ziet die jongen eruit. Hij heeft bloed. kent. Weet jij wie het is? Het is Ian Templeton. De dokter zegt dat het wel meevalt. Hij heeft een hersensvulling. Hij heeft hem iets gegeven om te slapen. zij oh, godzijdank. Wilt u iets drinken? Nou, graag. Ja. Het is werkelijk om je dood te lachen. Iedereen die daar naartoe gaat, wordt neergeslagen. Begon met een luttelbedrag van 500 pond. Maar nou wordt het meer. Maar waarom ging die jongen daar naartoe? Waarschijnlijk om zelf dat document terug te ja. halen. Hij wist toch dat ik dat stuk papier ging kopen voor 500 pond. Proost was ik maar meteen naar de politie gegaan, zoals Lammeren zei. Wacht maar af. Misschien bent u later blij dat u dat niet gedaan hebt. Ian weet er meer van. En die dokter? Dat is een oude vriend. Hij heeft niks gevraagd. Daley, ben je bereid om wat langer hier te blijven? Wel. Nou, wat moet ik dan doen? Twee dingen. Zorgen dat ik dat document in mijn vingers krijg... en uitvinden wat mijn zoon van plan is. Ik ken mij Ian. Hij heeft niks van doen met geweldpleging. Ik moet weten of hij hier iets mee te maken heeft. Omdat hij naar dat huis is gegaan? Ja. Ik geloof nooit dat dat tuig iets met politiek te maken heeft. Maar waarom ging hij dan naar dat huis? Geloof me, meneer Daly, ik zou graag willen dat u me helpt. Ik wil dat papier terug. Goed, meneer Templeton. Zo'n klein uitstafje. Ja, stik maar. <laughs> Toch ben ik blij dat ik ben meegegaan. Geef me eens een sigaret. Hier. Je hebt dan niet verteld wat je in dat huis gevonden hebt, hè? Nee, heb heb me er ook niet naar gevraagd. Is het wel. Wat was het voor een soort huis? Smerig. Dat is bewoond bovendien. Een man en een vrouw. Ik heb hun kleren zien hangen. Er stonden heel wat lege cognacflessen, dus minstens één is aan de drank. Heb je ook papieren gevonden of...? Nee, niks. Alleen een telefoonnummer. Talent City, 8520. Ik breng je naar huis, dan kijken we even in een telefoonboek. Oh, oké. Okay. U bent toch, meneer Daly? Deze envelop is hier voor u afgegeven. Ja, ik ben Daly. Geef u maar. Kom direct naar mijn in Charles Street 22. Gordon Graham. Gordon Graham. Ken ik niet. Uh, is dit afgegeven door een man? Ja, meneer. Hoe zag hij eruit? Nou, maar eens even denken. Lange man, een lichte regenjas. Bruine pet op. Gladgeschoren Ierse accent. Maar het kan ook een Schotse hooglander zijn geweest. In elk geval niet uit Glasgow. Ja. Kan ik even bellen? Daar is de telefooncel, Spring Springel, 8736. Het spijt me dat ik zo laat bel. Is meneer Templeton nog op? Meneer Templeton? Ik ben bang dat hij niet thuis is. Met wie spreek ik? Met mevrouw Spence, de huishoudster. Meneer Templeton zal zo wel komen. Met wie spreek ik? Oh, met een kennis. Laat u maar. Goedenavond. Zijn allemaal kantoor. Het moet op de eerste etage zijn. Die deur staat open. Hallo? Eest daar iemand. Meneer Graham? Bent u daar? Lijk gevonden. Uh, wat is uw naam en waar vandaan belt u? Mijn naam is Daley. Ik ben hier op Charles Street 22. Die man is door het hoofd geschoten.